Hartelijk welkom bij alweer de laatste aflevering in deze serie en profetie. Vorige week moesten we u verlaten met een cliffhanger uh, over de tekenen aan de hemel. We konden het niet afmaken omdat de tijd op zat. Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom. Uh, de tekenen aan de hemel, daar waren we gebleven. En uh, ja, het was bijna een climax van de aflevering dat we niet konden afmaken. Dus dat gaan we nu mee beginnen. Het gaat er dus om aan welk teken wordt de Heer Jezus herkend ja. door Israël. Mm -hmm. Dat begon natuurlijk bij de opstanding. Ja. De apostelen waren ook zenuwachtig. Die, uh, toen de Heer Jezus verscheen dachten ze dat het een geest was. Klopt. Ze herkenden hem aan de wonden in zijn handen en zijn voeten. Ja. De Emmausgangers idem dito. En hetzelfde ook nog met Thomas. Ja, uh, dus dat zei, is het teken. Wanneer zal dat plaatsvinden, de Heer Jezus ja. maakt het ook duidelijk, het teken, want de Zoon des mens aan de hemel zal plaatsvinden in de eindtijd, na de grote verdrukking. Als het over de hele wereld donker is en een soort Egyptische duisternis hangt over de wereld. Ja. En dan komt er in die periode komen in Zachariah 12, en daar waren we gebleven, mm -hmm. die oorlogen om Jeruzalem. Klopt. Ja. Want nog steeds willen ze allemaal die Jeruzalem in handen hebben. Ja. Eerst eentje van alle volken in het rond, de moslimvolken rondom Jeruzalem. Dat gaan ze verliezen en daarna komt Jeruzalem uh, tot een zware steen die alle naties moeten heffen. En alle naties die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden. En ook dat gaat mis en dan gaan alle volken tegen Jeruzalem strijden. Alles, alles, alles ja. in opstand tegen Jeruzalem. En dan gaat de Heere God optreden. Die gaat helpen, het huis van David helpt. En dat zal dan ook bestaan natuurlijk. Mm -hmm. en, en, en, en de mensen van Jeruzalem zullen helpen in die strijd. Maar het zal vreselijk moeilijk zijn. En in die tijd, vers 9, zal de Heer zoeken te vernietigen alle volken die tegen Jeruzalem optrekken. Mm. Maar hij doet het niet. Hij doet het niet. Want er gebeurt nog iets heel moois. En wat is dat? Nou, dat teken. Dan gaat de Heer dit doen eerst. Ik zal over het huis van David en over alle inwoners van Jeruzalem uitgieten... De geest der genade en der gebeden. Mm -hmm. Jeruzalem wordt vol van bidstonden. En iedereen doet mee. De Askenazes en Sephardische Joden, die uh, elkaars gebedsformules niet accepteren, gaan meedoen. De Messiaanse Joden, zelfs de seculiere Joden, zullen op hun knieën gaan. Heel Jeruzalem bidt. En dan gaat het gebeuren. En zij zullen hem zien... En in de HSV, in de Statenvertaling staat, zij zullen mij zien, ja. echt, ik heb dat ook in het Hebreeuws nagegaan, ja, zij ze zullen mij, mij zien ja. die zij doorstoken hebben. Aha. Wat zien ze dan? Zijn wonden die, die doorstoken zijn. Mm -hmm. De wonden aan zijn handen en zijn voeten. En daaraan zal Israël zien dat Yeshua, de doorstokene, Yeshua van Nazareth, de Messias was. Mm. Dat teken... Zal aan de hemel verschijnen. Hij zelf nog niet. Uh, hij zal nog blijven. En Israël zal staat er over hem rouwen. Hij heeft altijd uitgelegd dat ze berouw hebben, maar ze zijn ontroerd. Ja, ze zijn diep ontroerd. Zo'n ja. klein orthodox Joosts manneke. Ja. Uh, met die krulhaartjes. Ja. En een grote uh, keppel op. Uh -huh. Abba, zegt hij tegen zijn vader. Ha Messiah, de messias. Ja, en zijn vader onder tranen zal zeggen: Rauw, zal zeggen. Ja. Zegt, het was toch Jeshua. Ja. ontroering zal zich meester maken van heel Israël. Mm -hmm. Het was toch Yeshua van Nazareth. En, daarmee en opeens zullen ze de hele Torah begrijpen. En daarmee is dan de sluier opgeheven. Daarmee is de sluier, werd weggerukt. Ja. En opeens zullen ze het zien. Want al die joden die kennen de schrift uit hun hoofd. Ja. En opeens zullen ze het allemaal zien. En wezen, wat er gebeurt, is dat ze eindelijk massaal opnieuw geboren worden? Uiteindelijk wel, ja. En, en, en dan breekt er wat los natuurlijk. Want wat gebeurt er dan? Het, het, alles wat ze in hun hoofd hebben, zakt naar hun hart. Ja. Maar dan gebeurt er nog iets. Dan moet Israël helemaal gereinigd worden. Zoals in de tijd van koning Asa en Iskia. Mm -hmm. Al die als beelden moesten toen weg, weet je wel. Ja. En, en dat gaat nu ook gebeuren. Ja. In 13, hoofdstuk 13, in die tijd zal een bron ontsloten worden voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem, tot ontzondiging en tot reiniging. En dan zullen de namen van de afgoden uit het land uitgeroeid worden. Er zal niet meer aangedacht worden. Mm. Dus dan wordt Israël gereinigd en klaargemaakt voor de taak die het heeft. Maar ook de volkeren zullen Jezus zien. Mm. Want er staat in de openbaring, daar staat ook... Uh, en ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. Ook als zij die hem doorstoken hebben. Dus ook die mensen die overleden waren, die zullen het ook zien, mm. dit moment. Het ja. zal een ongelooflijk moment zijn. Ja. Dus God geeft ook die volken nog een kans. Daarom verwachtte hij nog even met dat verdelgen. Ja, precies. Want die volken zien dat ook. Mm -hmm. en, en dan gaat het helemaal mis. Dan gaan al die volken die Jeruzalem willen vernietigen, in hoofdstuk 14... Dan wordt een dag komt er waarop de buit binnen uw muren verdeeld zal worden. Alle volken die komen oorlog voeren tegen Jeruzalem. De stad zal genomen worden. De huizen zullen worden geplunderd. De helft zal wegtrekken. Een enorme ramp bijna over het. Bijna ramp. En dan, vers 3, zal de heren uittrekken om tegen die volken te strijden. Zoals hij vroeger strijd. En in die tijd... Zo zijn voeten van de te staan op de Olijfberg. Ja, het is toch wel apart, hè? Het volk uh, gaat ontdekken wie Jezus is. En dan ja. komt de, final, uh, ja. de finale oorlog uh, gaat zijn intrek uh, doen. Ja. Alsof uh, de Satan denkt van jongens, dit nou, is, een kans. is mijn laatste kans die ik ja, nog ja, heb. Ja, nu op. moet ik uh, gewoon optreden. Als ik ze ja, ja. nu met z'n allen vernietig, dan is het gebeurd. En dan? Dan komt er Jezus, zoals in openbaring 19 beschreven wordt, in grote macht en heerlijkheid. En de heerlijkheid van de Heer, mm -hmm. hebben we al eens gehad, die tekst, dat Ezekiel ja. zal vanaf de Olijfberg Jeruzalem binnentrekken. Ja. En, dan en, zal en het, staat het hele om... volk zal het hele land zal stralen als ja. dat gebeurt. Nou, het is wel apart, hè, dat die Satan elke keer weer geprobeerd heeft met de, met de kindermoord al, uh, ja. uh, bij Mozes, toen bij de heer Jezus de kindermoord door, Herodes, uh, de holocaust. Uh, en nu weer, de laatste keer, probeert hij het nog een keer om massale vernietiging... Ja, geef me eens ongelijk. Uh, genocide, massale vernietiging toe te passen. Ja, want een bekering is er niet bij natuurlijk. Dus hij, hij moet wel. Mm -hmm. Nou ja, dit is de afsluiting... En dan zal het koninkrijk van de Heer aanbreken. Ja, want ja, dat, dat is natuurlijk wel weer heel bijzonder. Dat uh, in hun grote zwakheid, want als je aan het rouwen bent, dan heb je geen, geen, ben je niet in staat om te vechten. Denk ik dan maar. Nee. In hun grote zwakheid is God sterk en hij lost het voor ja, ja. hen op. En, en, en vers 6 uh, in, in uh, uh, Zacharia 14. Mm -hmm. En de Heerde mijn God zal komen en alle heiligen met hem. Ja. En dan, ja, zat. daar krijgen we natuurlijk de samensmelting van uh, Israël en de gemeente, of niet? Ja, dat hoort er nu wel te zijn natuurlijk, hè? Aha, Ja, nee, precies. Natuurlijk. Maar goed, er, er komt een keer, als, als uh, zeg maar, uh, onze oudste broeder uh, het licht heeft gezien, dan zeg maar, zullen ze nog meer gaan zien hoe... Ik weet het niet. niet. Ik denk dat bij die mensen van de vervangingsleer en dergelijke... De vijandschap tegen Israël zo diep geworteld is dat ze het dan nog niet zullen erkennen. Kijk, het nieuwe Jeruzalem is ook zo Joods, als mm -hmm. je maar bedenken kunt. Ja. Op de poorten staan de namen van de stammen van Israël. En dan komt iemand die denkt dat zij geestelijk Israël zijn. En dan komen ze de poort van Jeruzalem binnen. Kom binnen roept de engel al van die poort af. En, ja, maar daar staat Azer op, dat zijn we niet. Wij zijn het mm -hmm. geestelijk Israël. Ja. Nou, nou, probeer maar een volgende poort, zegt die mm -hmm. engel, dan komen ze in de poort Zebulon. Dat lukt ja. ook al niet. Ja. En, en de fundamenten zijn ook al Joods, mm -hmm. want dat zijn de namen van de apostelen. En dat is natuurlijk het nieuwe Jeruzalem. is zo, Israël en de gemeente is inderdaad een eenheid geworden. Ja, want gaat het Joodse volk dan ook beseffen dat de heidenen erbij horen, waar Paulus, zeg maar, zich enorm druk ja. voor heeft gemaakt? Dat staat ook dat is al interessant. In, in Psalm 135. Mm -hmm. Want er zit tenslotte in de Psalmen. Ja, de laatste precies. uitzending moet nogal iets uit de Psalmen ja, lezen. Ja, absoluut. En er staat in, in, in nog een Psalm. Maar eerst Psalm 135 maar. Psalm 135. Zal dit. Gij huis van Israël, prijs de Heeren. Ja. Gij huis van Aaron, prijs de Heeren. Mm -hmm. Vers 20. Gij huis van Levi, prijs de Heere. Dat is allemaal nog Israël. Ja. Maar dan. Gij die de Heer vreest, prijs de Heer. Mm -hmm. Dat zijn de Godvrezenden. Mm. Dat zijn die, die door de Heer Jezus die daar ook bij horen. Die ook bij, uh, bij Israël horen. En precies hetzelfde lezen we in psalm 115. Dat zijn ook weer profetische elementen in, uh, in, in de psalmen. Vers 9 tot 11. Gij Israël, vertrouw op de Heer. Hij is hun hulp en schild. Huis van de Aaron, vertrouw op de Heer. Hij is hun hulp en hun schild. Gij die de Heere vreest, ook al de kijkers daaronder. Ja, daar wordt geen, geen stam genoemd. Nee, gij die de Heere vreest, dat zijn de Godvrezenden, mm -hmm. dat waren de, uh, de heidenen die bij de synagogen, uh, daar dat predikte Paulus ook altijd ja. tegen. Uh, gij die de Heere vreest, vertrouw op de Heeren, hij is hun hulp en hun schild. Ja. Dan is die eenheid is daar al, en daar had Paulus zo verschrikkelijk moeilijk mee. Paulus had twee ja. problemen in zijn bediening. Natuurlijk had hij een heleboel problemen, vervolging en narigheid. Mm -hmm. Maar hij had twee grote problemen. Probleem nummer één was hoe theologisch bijbels vanuit de tenag uit te leggen dat wij heidenen er ook bij horen. Ja, klopt. En het tweede is om die twee groepen bij elkaar te houden. Ja. Nou, Dat wij erbij horen, lezen we in, in, in, in drie of vier plaatsen in het Nieuwe Testament... Bijvoorbeeld in uh, Romeinen 11, daar hebben we het al vaker over gehad, maar in Romeinen 11 staat heel duidelijk dat wij geënt zijn op de edele olijf. En, en dat is Romeinen e 11. En met de edele olijf wordt Israël bedoeld? Ja, ook. Indien nu enkele van de takken zijn weggebroken, dat... En Israël is alles weggebroken, zegt de vervangingsleer. Nee, zegt Paulus, enkele van de takken zijn weggebroken. Ja. Andere takken zitten er nog aan. Ja, precies. Er nog vol takken, zit die boom. Ja. En gij als wilde lood daartussen geënt zijt... en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen... Wortel is de Bijbel, de wortel is de Heilige Geest, de wortel is de mm -hmm. Heer Jezus. We nee? u dan niet tegen de takken. Wij zijn tussen de takken ingeënt. Wij horen dus kloos bij Israël. Ja. Wij zijn... Ik zou bijna zeggen, een van de vele Joodse sectes. En zoals de eerste gemeente, door de Joden ook gezien werd als een, een aparte Joodse secte, zoals ja. de Essenen ja, ja. En, en, en, en, en, en nog meer, van de Maccabeeën en, mm -hmm. en de Zeloten en de Fariseeën en de Sadduzeeën en de schriftgeleerden, allemaal de Joodse mm -hmm. sectes. En er waren de Messianisten bij. Yes. Nou, zo zal dat daar ook gebeuren. Paulus zegt dat nog duidelijker in de Efezebrief. Dan gaan we even een paar bladzijden verder gaan we naar Efeze 2. En dan zegt hij in Efeze 2, vers 11: Bedenk jullie nou, daarom dat jullie, die vroeger heidenen waren naar het vlees, onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mens aan hen, mensenhanden aan het vlees is, dat jullie te dien zonder Christus was, uitgesloten van het burgerrecht van Israël, vreemd aan de verbonden der belofte. Zonder hoop en zonder God in de wereld. Dat is de hmm. toestand van iedere gelovige. Ja. Maar nu, in Christus Jezus, zijn jullie die vroeger veraf waren... dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Ja. En er staat verder, staat er, vers 19... Jullie zijn dan geen vreemdelingen en bijwoners meer... maar medeburgers, let op het woordje mede... der heiligen en huisgenoten van God. En in hoofdstuk 3, vers 6... De heidenen zijn mede-erfgenamen, zijn medeleden en medegenoten... van de belofte van Christus Jezus door het evangelie. Ja. mede. Om, om het praktisch te maken, in wezen krijgen christenen dan een Israëlisch paspoort. Ja, dat zou mooi zijn, ja. <laughs> maar ja, daar, is, daar is er zelf nog lang niet aan toe. Nee, in deze huidige situatie niet, maar straks is natuurlijk alles anders. Nou, Straks is natuurlijk ook inderdaad uh, alles anders. Maar, maar betekent, betekent dat, uh, dat zeg maar, de christenen... Uh, binnen Israël een specifieke positie krijgen. Hoe gaat die samenvoeging? Ja, dan heeft Israël ook de, het gezien, de wonden in zijn handen. Dan is heel Israël tot geloof gekomen. Mm. En dan is Israël een koninkrijk van priesters geworden. En ook de gemeente is tot zijn doel gekomen, een ja, koninkrijk dan, van priesters. Dan hebben ze wel weer het oorspronkelijke land nodig... om al die mensen te herbergen. Ja, ze hebben heel wat land nodig, ja dan. <laughs> dus dan, dan moet het alles helft. wel teruggegeven maar zijn. Maar ik, ik, ik weet niet of dat met de gemeente toch weer iets anders ligt. Ik weet het niet. En sommigen zeggen de gemeente <laughs> hebben een hemelse roeping en Israël heeft een aardse... Ja, maar, we zijn mede ja, maar we zijn medeburgers burgers geworden. Maar we zijn medeburgers burgers geworden, ja. ja dat dus is dus als je daar nou praktisch over nadenkt, van ja, hoe zal dat dan gaan? Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja misschien mag je daar ook wel een televisiezender worden. Ja, wie weet. Ja, maar <laughs> ik, ik weet het niet. Maar Paulus die zat daarmee. Ja. En hoe vult u dat in? Hoe lang heb ik nog? Nou, nog wel even. Oké, okay. ja. gaan we naar Romeinen 15. Naar Romeinen 15. De afsluiting van de Romeinenbrief 16 is een, een vriendelijke groet daarna. Mm -hmm. En dan uh, beginnen we bij een trouwtekst. Dat is de beroemde trouwtekst, uh, vers 7. En dan gaat de dominee, ja. of de voorganger, daarom aanvaardt elkander. Ja. Ja. Of als er ruzie is in de gemeente, dan ja. komt de middelaar, ja. aanvaardt elkander. Ja. Ja. Wat bedoelt Paulus? Ja, dat is mooi hoor, die tekst. Je kunt de Bijbel overal voor gebruiken, mm -hmm. bijna. Mm -hmm. En dat is, vind ik niet eens eigenlijk gebruik. Maar wat bedoelt Paulus? Aanvaardt elkander zoals Christus ons aanvaard heeft. Dus volledig, van ganse harten. Tot heerlijkheid van God. En dan komt hij. Twee partijen noemt hij dan. Ik bedoel namelijk dat Christus, ter terwille van de waarachtigheid gods, een dienaar van besnedenen is geweest. Mm. Partij 1, besnedenen. Ja. De joden. Mm -hmm. Wij hoeven niet besneden te worden. Nee. Nee? Uh, om de belofte aan de vader gedaan te bevestigen. Ja. Dus dat zijn alle beloften van de komst van de Messias, uit Jesaja, uit Zachariah, alles. Al die beloften worden bevestigd, dat, dat zijn de besnedenen. En het tweede is, uh, en dat de heidenen terwille van zijn ontferming, God gaan verheerlijken. Dus twee partijen aanvaarden elkander. Ja. He, uh, tegen Israël, maar dat, dat is niet onze zaak, Aanvaart dan die Messiaanse Joden. Ja, ja ze dan als medebroeders. Ja. Maar wederzijds. He. Deg Maar wederzijds. Maar, nou, maar wederzijds. Want, want, want, want ook daarin ligt natuurlijk, juist door de uh, ellende die Christenen ook uh, oh, ja. hebben meege, aan meegewerkt richting Israël, de richting het Joodse volk, zal er ook zeg maar vanuit, vanuit Israël ja, toch een stukje vergeving moeten gaan ontstaan uh, en, en verzoening moeten ja, komen. Want, wat ja, dan ook vaak gebeurt natuurlijk, ja, hè? Ja. Ook uh, ook van wereldse kant. Ja. Duitsland heeft natuurlijk al herhaaldelijk vergeving gevraagd. Ja. Zelfs oost duitsland dat nog communistisch was toen, zijn naar de Knesset gegaan mm -hmm. en hebben daar vergeving gevraagd. Ja, maar je moet ook vergeving geschonken krijgen. En Dat werd geaccepteerd in de Knesset, ja, ja, dat werd geaccepteerd. Ja, ja. En ik denk ook door God, want Duitsland is natuurlijk toen een welvarend land geweest mm. en Duitsland heeft krachtig geholpen aan de opbouw van Israël. Aan ja. dat wie er goed mag doen, aan ja. al die verschrikkelijke slachtoffers. Maar ook alleen gelet op de relatie hè, tussen christelijk Europa, de christelijke wereld en, en Israël, is het al een wonder dat, zeg maar, die samenvoeging dan nou gaat plaatsvinden. Ja, dat, dat zal zeker een groot wonder worden. Ja. Ik denk dat de christenen dan ook wat meer uh, soepel van denken zullen worden. Aha. Dat ja. wordt ook wel eens tijd. Ja. Maar, maar wat gebeurt er dan? Hij gaat het ook uh, bewijzen bijbels. En dan doet hij dat weer op de echte manier. Ja. Hij zegt hier in vers 10, En verder zegt hij, verheugt u heidenen met zijn volk. Ja. Samen zijn we blij met de Elias, samen, samen zijn we blij met de Bijbel. <laughs> samen zijn ja. we blij dat we God mogen kennen ja. en dat we hem mogen aanbidden. Aha. En dat we niet bij de Klaagmuur staan, maar dat we daar bij de tempel staan. Amen. En dat is mooi. Maar, dan heb ik de gewoonte om de tekst eens na te gaan, mm -hmm. wat, wat, wat Paulus nou echt goed citeert uit het Oude ja. Testament. Mm -hmm. En dan staat daar, en ik meen dat dat in, uh, in Deuteronomium was, wat de mm het -hmm. jaar Deuteronomium 32, Verheugt u heidenen om zijn volk. Oké. Okay. Dat is wat. Ja. Allebei moet natuurlijk. Ja. Maar Paulus die draait dat even, <laughs> laat ik zeggen, naar zijn ja. visie toe. Ja. Ja. Ja. Hij zegt, verheugt u heidenen met zijn volk. Ja. En dat gaat weer, dat samenbinden van die twee. Ja, precies. En zo verheugen wij ons nu ook in het zien van Gods machtige daden voor Israël. We proberen daar biddend aan mee te werken. We proberen daar door onze gave aan mee te werken, he, breng de joden thuis en nog meer van dergelijke projecten. Wij tonen zo onze vreugde, hmm. maar ook onze liefde voor Gods volk. En door achter dat te staan en dat te steunen, zoveel we kunnen. Is Israël voor Daar uh, bent u volmaakt. Ja. Een van mijn eerste series uh, die ik gaf, niet voor Family Seven, maar met een dia-serie had ik toen nog. Ja. En toen stond een, een ouderling op, een gezaghebbend man in die kerk. Maar op, ik ben ouderling Jansen en ik wil u één ding vragen, meneer. Israël is nog lang niet waar het zijn moet. Kijk nou ja, dus Jan die was, was helemaal de draad kwijt. Ja. Zee, ik dacht, wat moet ik daar nou weer op zeggen? <laughs> en opeens toen keek ik hem aan en ik zei, ouderling Jansen, bent u waar u zijn moet? Ja. En toen begon zijn vrouw te lachen, toen had ik het gewonnen. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja, maar zo is het toch bij ja. wij. wij. We schuldigen Israël zo vaak van allerlei dingen waar we onszelf twee keer zo erg aan schuldig ja, maken. Ja, maar dat is makkelijk. Het is altijd makkelijk om te wijzen met de vinger, want dat wijst niet in jou. Ja, dat, dat is ook weer waar, ja. ja. Maar, maar, maar zo werkt dat. Maar het en, is wel mooi om te zien, uiteindelijk in deze laatste aflevering, hè, naar de apotheose, van dat, dat het Joodse volk hem, zijn doorstoken handen ziet, ja, aanvaart ja, ja, ja. rouwt. Uh, feest viert, uh, de overwinning van God ziet over Jeruzalem, uh, dat daar dan uiteindelijk de gemeente aan toegevoegd wordt en dat er een eenheid ontstaat. Dat zal dan het, en dat is Gods bedoeling ook dat geweest is, natuurlijk. Dat is, de, dat is het, is het hele plan van God, ja, ja. met de heidenen. En je zou eigenlijk, je vraagt je dan eigenlijk gewoon heel simpel af, Heer, waarom heb je nou die hele omweg genomen, waarom dat volk uh, Zolang een ballingschap, Zolang een ballingschap uh, ja. verblind, uh, de sluier over dat volk heen, zodat ze het niet mochten zien. Uh, terwijl we nu in een tijd leven, hè, want je zou denken: van nou, als dat de gunst van de heidenen is, dan zou, zouden de heidenen daar nu volop van moeten profiteren. En gedeeltelijk is het natuurlijk ja, zo, omdat ja, ja. er heel veel christenen zijn. In deze wereld, maar er zijn ook nog heel veel landen die, uh, zeg maar, alleen maar dat hebben we de hele serie gezien, optrekken richting Israël en het willen ja, vernietigen ja. en verdedigen. Daarom zegt Paulus ook: Wanneer zal het gebeuren als de volheid van de heidenen er is? Ja. En dat is. Niet het zou kunnen zijn de volheid van de heidenen die tot geloof gekomen zijn. Ja. Dat is ook een uitleg. Mm -hmm. Maar ik denk dat de uitleg is de volheid van de boosheid van de heidenen. Want ja. wat, wat, toen jij dat zei, ja. schrok me dat er binnen. Ja. Ja. Nee? Want ze trekken allemaal maar op tegen Israël en de haat tegen Israël blijft. Ja. En dan, dan is de Heere God het zat. Ja. Hij zegt: blijf aan mijn oogappel af en, en, en nou jullie door blijven gaan. Dan is het afgelopen mm -hmm. en dan gaat het laatste scenario, het teken van de Zoon des Mensen, ja. verschijnt. Israël zal vol berouw tot geloof komen in de ja. Messias en, en hij zal terugkomen op de Olijmberg om zijn Rijk hier op aarde te vestigen. Ja. Hoe ver is... speelt die hele uh, gelijkenis van de verloren zoon, de oudste en de jongste zoon, daar uh, een rol in? Ja, kijk, de oudste zoon is sowieso Israël natuurlijk. Ja. Hè? Daarom heb ik dat boek geschreven, Israël, onze oudere broeder. Wat is dat? Dat is het net onder je hand. Ja. Even aan de camera zien. is Israël, ja. uh, onze oudere broeder. Zeg, ja, en dan gaan, broeder. En dan gaan we, dan gaan we samen op weg met Israël naar de eindtijd. Ja, precies. <laughs> Snap je? Ja. Dat, uh, zo ligt dat nu eenmaal. Ja, ja maar, maar, maar daar zie je dus ook, zeg maar, de... Uh, de uh, de omgekeerde versie, namelijk dat de oudste boer jaloers was op de jongste broer. Ja, het is omgekeerd, dus daar zat ik al even uh, over te pieken. Maar, maar, maar hoe, is, is dat ook werkelijk zo? Is dat misschien ten diepste ook wat er speelt in Israël? Dat ze, dat ze misschien toch, zeg maar, uh, het feit dat, dat wij als christenen zeg maar de Heer Jezus loven en prijzen, en eigenlijk doen wat zij in de psalmen altijd gedaan hebben, God de eer geven, en nog steeds doen? Uh, en, en nog steeds doen, maar dat zij zeg maar, de vrede, de blijdschap, de vreugde zien van het geloof, van de evangelische christenen vooral. Uh, ja, maar dan zeg ik, Dolf, ja? dat als je Simcha Torah ziet, de vreugde der wet, ja, ja, weet je wel, ja, ja. dan heb ik wel eens de indruk dat de joden meer vreugde met de wet hebben dan wij met, uh, met, wij met de Heer Jezus. Ja, verschil per gemeente, denk ik. <laughs> ja, dat heb je al gemeten weer. <laughs> uh, ja, maar maar, maar uh, is, is er sprake van jaloezie? Nee, bij de meeste Joden absoluut niet. Moesten wij hun niet jaloers maken? Uh, ik zeg dat is een gepasseerd station. Dat is gepasseerd, waarom? O, om precies wat jij zei, alleen, wel, al is het alleen al om de geschiedenis van de christenheid. Ja, ja precies. Ja. En, en, en wat er nu aan de hand is. De kerk in Psalm 28, gaan we maar even één Psalm opslaan. Ja, daar moeten we mee afsluiten. Ja, nou ja, goed, dan doen we dat dan. <laughs> Want kijk, wat moet de gemeente gaan doen? Ja. Laten ze nou beginnen met te doen wat de Bijbel zegt: bid voor de vrede van Jeruzalem. Amen. Als ze daarmee begint, dan wijst God zichzelf verder wel de weg. Ja. De Heilige Geest. Mm -hmm. Maar wat staat nou in Psalm 28, vers 5. Mm -hmm. Omdat zij, wie zijn die, zij, de geestelijke leiders. Niet letten op de daden des heren, en ook niet op het werk van zijn handen, zal hij hen afbreken en niet opbouwen. Mm -hmm. Omdat ze niet letten en er niet over prediken, over het profetisch woord, over godsmachtige mm -hmm. daden voor Israël, daar geestelijk niet mee bezig zijn, is er geen opbouw en geen groei uh, in, in de gemeente, is er zelfs dus mm -hmm. afbraak. Ja. Zo so, nou ligt ja, dat, dat bij God? Dat hebben we in Europa gezien, want uh, kerken worden afgebroken, worden verkocht, worden uh, moskeeën soms, ja, ja. of musea's. Ja, dat is natuurlijk heel triest, maar er is hoop. Toch? Aan het eind van deze aflevering, aan het eind van deze serie is er hoop. Dan mag jij eindigen. Ja. Ja. ja, ik denk dat de hoop is omdat uh, der de Jezus de hoop nooit opgeeft. Dat is zo, maar dan moet het wel een verschrikkelijk groot wonder zijn. Ja, Was er maar... iemand die zegt, Jan, er komt een opmerking, een machtige opmerking, zegt hij tegen me, ik haalde verdrietig, echt verdrietig mijn schouders mm. op. Ik zeg, als er een opwekking komt, ja. dan is de gemeente nog lang niet klaar om al die nieuwe bekeerlingen tot, uh, op te bouwen, want daar zijn de kerken ook niet klaar voor. Dat is zo, maar ik geloof toch dat ja. God een God van wonder is. M Mogen God jou gelijk geven. En als hij het wonder kan voltrekken om, uh, zeg maar, in Jeruzalem helemaal nieuw te maken en Jozef volk tot hem te brengen, dan kan hij ook, zeg maar, onder de heiden nog een groot wonder ja, Mogen de heren jou gelijk geven, maar broeder van de vechten, de tijd is kort. De tijd is kort, maar we hebben ook een mooie, schone taak om te blijven verkondigen zolang het licht is. Amen. Amen. Daar sluiten we mee af. Jan, ik wil je heel hartelijk danken, ook voor deze serie Israël en de Psalmen. Het was heel boeiend, heel interessant. En uh, ja, we zullen de actualiteit in de gaten moeten houden, want de eindtijd, daar is, die is begonnen en ja. daar zitten we middenin. Je komt maar langs. Gaan we doen. Hartelijk okay. dank. En nu thuis, uh, Israël en de psalmen. Kijkt u rustig uh, alle afleveringen nog weer eens door in onze uitzending Gemist. En ook de oude series. U zult zien dat we steeds verder optrekken in die eindtijd. En dat we steeds met de actualiteit ook meegaan. Hartelijk dank voor het. Kijken, heeft u vragen, u kunt altijd uh, Family7 een mail sturen en wij sturen die door naar uh, onze broer Jan van Barneveld en hij beantwoordt ze graag. Dank voor het kijken en graag tot de volgende serie Eindtijd de